Start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Ik de Bruin met het NOS-journaal. De man die gisteren het vuur opende op een Koerdisch cultureel centrum in Parijs. is naar een psychiatrische afdeling van de politie gebracht. Dat hebben de Franse aanklagers bekendgemaakt. De 69-jarige verdachte werd overgeplaatst. omdat een arts dat had geadviseerd. vanwege de gezondheid van de man. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Het Oekraïnse volk bouwt aan een kerstwonder door niet te buigen voor de Russen. Dat heeft president Zelensky gezegd in een kerstboodschap. De oorlog in Oekraïne is inmiddels tien maanden bezig. Zelensky erkent dat dat heeft geleid tot grote verliezen, maar zegt dat slavernij een nog veel hogere prijs heeft. Volgens de president heeft zijn land aanvallen, bedreigingen, dreigingen met kernwapens en terreur weerstaan. Hij benadrukte dat Oekraïne deze winter zal volhouden. De Koerdische rapper Samman Saidi uit Iran, ook bekend als Yassin... wordt voorlopig niet geëxecuteerd. De Iraanse Hoge Raad heeft bepaald dat zijn hoge beroep wordt geaccepteerd. Dat betekent dat een rechter opnieuw naar de zaak gaat kijken. De officiële aanklacht was dat hij onder meer zou hebben geprobeerd... om Iraanse veiligheidstroepen om te brengen. Ook zou hij een vuilnisbak in brand hebben gestoken. In Iran wordt al maanden gedemonstreerd voor meer vrijheid. Om betogers af te schrikken... grijpen de autoriteiten regelmatig naar de doodstraf. De Nederlanders hebben gisteren vaker met een pas afgerekend... dan ooit het geval was, dat meldt de betaalvereniging Nederland. Er waren ruim 22 miljoen transacties met Pimpas en creditcards. Goed voor een omzet van bijna 740 miljoen euro. Het weer is droog met temperaturen tussen de 5 en 8 graden. Morgen begint bewolkt met hier en daar een bui. Later gaat het vanuit het zuiden meer regenen en dan is het ongeveer 11 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Het Mario Zandvoort zaterdagavond op ZZFN. You've got it locked to the night walk with Mario Zanfort. Are you ready on CFM? Ja, een hele avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk. Hier op CFM Zandpoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandpoort. Hier stuurt je natuurlijk het beste van dance, armbien, een beetje popjes erdoor. laatste shownieuws. de party update. Is natuurlijk de team boven. Beste plaats voor dansgroep. Straks in het tweede uurtje, DJ Mouzo met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavus Kelly. Vandaag een kerstavond en uh, ja, uh, ik moet eraan geloven. Ik uh, mag mijn programma doen, maar dan wel met kerst. Muziek. Nou ja, uh, we gaan het tussendoor wat tussendoor proppen. Maar echt kerstmuziek gaat het zeker niet worden. Uh, vorige week was ik er niet. Uh, vorige week uh, hoorde je Jelmer met Clubpie uh, op de radio. Normaal gesproken doen ze één keer in de maand op de vrijdag een show. En nu hadden ze een extra lange show voor het einde jaar. En uh, ja, alsjeblieft, of ik alsjeblieft vrij wilde nemen. Nou ja, ik... Uh, ja, ja, ja. De avond is heilig, maar uh, <laughs> uiteindelijk kwam het goed uit. Want uh, ik uh, stond in de Gelderdome in uh, Arnhem. Dus uh, was ik helemaal vergeten. Deze stond in mijn agenda maar waren overheen gekeken. Dus uh, geluk bij een ongeluk. Jammer uh, heeft zijn eigen showtje gedraaid in de uren van mei. En ze zijn om 8 uur al begonnen. En uh, ik zat gewoon uh, te kou kleumen bij de Gelderdom. Team hebben ze al voor de muziek van Nora and Pure. Een oudje. On the Beach. Ik vond het gewoon een heerlijke plaat. Ik denk, nou, mooie opening. Voor de verandering een beetje rustige opening. Meestal knallen we hem erin. En daarna weer een beetje rustig. Maar ik denk, we beginnen lekker rustig. Nora and Pure met On the Beach. Onderweg zometeen. Slade. Jawel. Merry Christmas. Ook oh, Chris Brown heeft een kerstplaatje gemaakt. Jawel, nieuwe muziek op de radio. Een kerstplaatje anno 2022. En uh, is het tijd voor uh, Steve Tossie met Ladies Night. Ook een gouden oude klassieker van de Cool and The Gang. In een nieuw jasje gestoken. Jorrit Leen hier op CFM Zandvoort. Een hele goede avond. Merry Christmas 2022, The Critical Mass Remix. Ja, er moet natuurlijk wel een house beatje in zitten, anders draaien we het zeker niet. En daarvoor horen we Chris Brown met zijn laatste verschenen hit It's Giving Christmas. En dat is een nieuwe plaat, heeft hij dit jaar opgenomen, speciaal voor kerst. Dus uh, ja, hebben we ook een beetje een nieuwe plaat heb. Het is tijd voor een beetje show nieuws. Het Lied in the Dark van de Purple Disco Machine, wat hij samen deed met Sophie en de Giants. Is dit jaar het meest gedraaide nummer op de radio in Nederland. Vorig jaar was het ook al uh, een samenwerking van beide artiesten die het vaakst op de Nederlandse radiozenders voorbij kwam. Toen bleek Hypnotized het meest gedraaid. De Duitse DJ Purple Disco Machine besloot na het succes van Hypnotized... nog eens samen te werken met de Britse popgroep rondom uh, zangeres uh, Sophie uh, Scott. Dat leidde tot in the dark, dat op de Nederlandse radio een hit werd. De plaat werd uh, 4.300. 222 keer gedraaid. Blijkt uit de, Airplay's, uh, de Airplay... de cijfers niet de Airplay... maar de Airplay-cijfers van de Souterware. En uh, ja, ik heb hem niet. Ja, ik heb hem wel, maar ik ga hem niet draaien. Ik vind hem echt veel te rustig. Maar uh, ja, het is toch wel een leuke plaat. Een beetje uh, hè? jaren tachtig uh, in een nieuw jasje gestoken. En een score, dankzij een serie... waarin je muziek niet eens wordt gebruikt. Lady Gaga heeft het voor elkaar gekregen. Dus uh, No Decade het met Stranger Things. Alleen, die werd wel gedraaid. Maar uh, Lady Gaga heeft voor elkaar gekregen aan nummer Bloody Mary... uit 2011 verstormt de hitlijsten... dankzij een, een dansscène... in de populaire serie Wednesday... waarin het nummer helemaal niet te horen is. Ja, dat is heel bijzonder natuurlijk. Hè? En uh, ja, hoe dat in elkaar zit... moet je even googlen, want dat is uh, ja, staat op... allemaal geheime pagina's. En, uh, ja, daar moet je voor betalen. En uh, bij de omroep hebben we geen uh, betaal, uh, ja, linkjes. We mogen in de studio wel internet gebruiken... maar we mogen de linkjes niet aanklikken. Dus, uh, maar in ieder geval, Lady Gaga... Is is, uh, toch uh, nummer 1 uh, met Bloody Mary uit 2011 uh, opnieuw in de hitlijst gestorven. Dus ja, dat doe je er toch goed, hè? Nou ja, zo goed als uh, Kate Bush met de, uh, voor de film Stranger Things met die mega hit. Ja, die, die doet het beter, hè? Die heeft al meteen miljoenen gepakt. Uh... Steven Zandvoort, lul weer veel Zaterdagavond, kerstavond. Nou ja, stapavond doen wij het gewoon, ook al is het kerstavond. Morgen is het echt kerst, eerste kerstdag. En uh, maandag, tweede kerstdag. Dus uh, het is allemaal familie-etentjes, denk ik leuke dingen, maar zaterdagavond is toch een beetje stapavond, Wat dacht je van Mark Knight en René Ames met All for Love? En samen met uh, Tasty Lopez is een uh, oude gouden klassieker, maar uh, ze hebben hem opnieuw even uitgebracht. Vorig jaar was het ook al een hit, maar uh, dit jaar is hij opnieuw uitgebracht. Uh, ik weet niet wat eraan veranderd is, maar uh, hij klinkt gewoon lekker. Mark Knight en René Ames met All for Love. I see you sing nothing like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 for oh, ya yeah. met How It Is. En daarvoor horen we Honey Love met uh, 365. En zo werd het even tijd voor de partyupdate. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande Op deze kerstavond, zaterdag 24 december 2022. Nou, zoals altijd beginnen we eerst even met Escape in Amsterdam. Met het wekelijkse feestje Brainwash. Begint om 11 uur. Nu tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie checken we de website escape.nl. En de line-up is natuurlijk in handen van onze eigen Zandvoortse Raymond. Hij doet de line-up voor de zaterdag en ook voor de vrijdag trouwens. En vanavond heeft hij meegenomen. Ramon Santos en Sheila uh, Hill. Sheila Hill moet ik zeggen. Niet Sheila, maar Sheila Hill. En Sexy Misser S uh, on Sex. En natuurlijk MC Nash is aanwezig. Dat vanavond dus uh, in de Escape het week een beetje Brainwash met onze eigen zandkortse Raymundo. En als we iets verder doorlopen, dan komen we bij uh, Club Air. Daar is een throwback Christmas special vanavond. En dat begint om 11 uur nu tot 5 uur in de ochtend in Club Air. Dat is uh, hip hop en R&B. En voor meer informatie, afgekorte letters Throwback.nl of uh, gewoon air.nl. Met onder andere Flava, Mimi, Zero Dicks, April Grey, Duine, Normay, Nome, Nome uh, en MC. Uh, ik heb geen idee. Er <laughs> staat een vraagteken bij, dus waarschijnlijk is die ziek en uh, moet er een ander komen. In ieder geval vanavond dus uh, de Club Air Throwback. En uh, vanavond is het de Christmas Special. Misschien dat ze de Kerstman uitgenodigd hebben als MC. Je moet het allemaal meemaken. En als laatste nog uh, een wekelijks feestje. In de Melkweg, iedere zaterdagavond is Encore. En vanavond Encore Christmas. Eve special. Het begint zoals altijd rond de klok van middernacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg. En ook dat is hip-hop en R&B. En voor meer informatie Encore Amsterdam. Aan elkaar geschreven encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. Met onder andere The Residents, Lee Mills, S.M.P., Joe Wynn, Mana. En het is allemaal hosted bij Leroy. Vanavond dus Encore Christmas Eve special. En tot zover ook een korte party update. Gaan we door met muziek. Want avond zit je jij je radio gekluisterd. Zaterdagavond, kerstavond. Wat dacht je voor Noizu en uh, second city with more love, The world needs more love. We'll be Club Tech House een remix. En daarvoor HP Vince, Chuck Roberts en Sinner and James met Jack had a groove. En dat is weer een plaat in een nieuw jas gestoken. Die wordt denk ik wel. Uh, nou pak een beet. Honderd keer per jaar uh, wordt er een remix van gemaakt. En uh, van die 100 worden er vijf uh, die uh, scoren er erg goed bij de DJs. En zo werd het even tijd voor de uh, Nightwalk 10. Welke plaat zijn er erg populair in de clubs, op de radio, op de streams en op de indoor festivals. Want de uh, outdoor festivals is denk ik iets te koud voor, hè? Alhoewel. Deze week op 10, Jamie Jones in de remix van Winter's Culture met My Paradise, een ex-nummer 1 plaatje die er heel lang in heb gestaan. Op nummer 9 deze week, Hell of System met Afraid to Feel, ook een ex-nummer 1 plaatje. Op 8, Another Able Balder met Relax My Eyes. Op 7, Mochak met uh, Risparando. Op 6, In Deep in de remix van George Battles met Last Night at DJ Save My Life. Op 5, Interplanetary Criminal en het is uh, Bota, The Battles of Them All is met Ella Rose. En op 4. Bab Sinkler in de remix van Fisher met World Hold On en samen met Steve Edwards. Op 3 deze week Kashmir en Dagé in de remix van Marco Lijs met uh, Brighter Days. Op 2 deze week de plaat die vorige week nog op 1 stond. Terry en Riverstar. This is the sound. Dat betekent dat we een nieuw nummer 1 hebben. En ik ga je alvast verklappen, ik ga hem zeker niet draaien. Want ik vind het echt helemaal niks. Het is een uh, nummer 1 plaatje op TikTok. Dus ik denk dat het uh, nu even op 1 staat en vanaf volgende week uh, is hij gewoon weer helemaal verdwenen uit de lijst. Dat is... Uh, Jengi met uh, Bel Mercy is een oude gouden klassieker. En die is uh, door uh, TikTok weer een uh, nieuw leven ingeblazen. Dus die staat deze week op 1. Maar uh, ja, ik vind het niet echt in het programma plassen. Dus uh, het past er niet in. Dus we gaan het gewoon lekker niet draaien. Even andere muziek. Mike Wiltrain scoort eigenlijk altijd nummer 1 plaatjes. Deze plaat is nooit hoger geweest dan nummer 2. In de garage-lijst in Engeland. Mike Wiltrain hoor je nu met Music and Joy. Oh, oh, oh, oh, In the mix and a four one one on where the party's at, only on CFM right now. En daarvoor voor Jean met met Caldavet. is een nieuwe plaat hebt die afgelopen weken is hij in de studio gedoken. Ik denk dat die slokje op had en ik denkt van ik ga gewoon even een nieuwe remix maken. Nou, hij is gelukt. Ik vind hem lekker. Dus uh, geschikt voor de radio dacht ik zo. Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar uh, ja, als je nog luistert, dan vond je hem vast ook leuk. Het eerste uurtje zit erop. Niet getrust. Zometeen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Maus met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. We doen nog even muziek. Wat dacht je van Van B en Goddard met Messi in Heaven? Je hoort de is Only en Siemens uh, D-Remix, ik zeg tot zometeen, na de break... Fijne dagen en een volgende video.